Het is 11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De ANWB vraagt automobilisten naar hun ervaringen op de A15... vanwege een reeks incidenten. Op het Gelderse deel van de weg zijn dit jaar 11 ongelukken gebeurd. De ANWB vraagt op Twitter... wie weet waarom de laatste tijd zoveel ongelukken gebeuren... tussen de knooppunten Del en Valburg. De 20 mensen die zich tot nu toe hebben gemeld... klagen onder meer over het vele vrachtverkeer op de A15... en over hoogteverschillen in de weg... waardoor files niet op tijd gezien worden. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond 26 agenten gewond geraakt bij een betoging van protestanten. De betogers wilden in het centrum van Belfast een straat inlopen wat de politie had verboden. Toen agenten de demonstranten tegenhielden werden ze met stenen en flessen bekogeld. Ook werden auto's in brand gestoken en ruiten van winkels ingegooid. De politie zette waterkanonnen in en schoot met rubberen kogels om de menigte uiteen te drijven. De laatste tijd is het geregeld onrustig in Belfast. 13 filialen van de Rabobank zijn onder streng toezicht geplaatst van het hoofdkantoor, omdat ze hun financiën of administratie niet op orde hebben, meldt de bronnen aan de NOS. 30 lokale banken staan onder een lichtere vorm van toezicht. De Rabobank is bezig met hervorming om te besparen. Klanten kunnen straks bij minder kantoren terecht en moeten meer bankzaken via internet regelen. De schilderijen van de roof uit de Rotterdamse kunsthal waren bijna gered, meldt het AD. De Roemeense politie was de werk op het spoor gekomen dankzij een conservator van het Nationaal Museum in Boekarest. Zij had twee gestolen werken in handen gehad. Daar maakte een Roemeense undercover-agent een afspraak met de hoofdverdachte zogenaamd om twee van de schilderijen te kopen. Maar de verdachte werd in de nacht voor de overdracht getipt en liet volgens het AD de schilderijen verbranden. Het weer: periode met zon en kans op een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Dit is Radio 1. Tros kamerbreed. Presentatie Margriet Romans. Goedemorgen. Zonder Kees Boman en opnieuw weg uit de studio in Hilversum ook geen webcam dus vandaag. In onze zomerserie zit ik vandaag op de binnenplaats van een van de oudste universiteitsgebouwen in Amsterdam, de Oude Manhuispoort. En ik zit aan tafel met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PvdA-minister Jet Bussemaker. Goedemorgen. Goedemorgen. Bussemaker. Ja, wij zitten uh, buiten, hier in een haast serene rust ja. op deze binnenplaats. Vogels. Groen, je zou toch echt niet denken dat je in een hele grote stad zit... en al helemaal niet dat je op een faculteit zit... waar vanaf over een paar weken weer duizenden studenten gaan rondlopen. We hebben u gevraagd om een plek uit te zoeken voor ons gesprek. En u koost hiervoor. Waarom juist hier? Ja, omdat ik dit voor mij wel um, uh, de kennis en de wetenschap symboliseert. Ik heb hier zelf gestudeerd. En ik weet nog dat ik hier de eerste keren kwam voor colleges... En uh, dat er echt een gevoel van opwinding uh, over me heen kwam. Van uh, dit is wat ik wil, dit is waar het plaatsvindt. Je komt hier aanlopen en dan loop je langs een, uh, een, een gang, een overdekte gang, waar allerlei boekverkopers, tweedehands boeken uh, verkopen. Dan kom je deze binnenplaats op met een standbeeld uh, van uh, Minerva. En je loopt dat oude gebouw binnen, en daar gaat het dan. Beginnen. Een sfeer van wijsheid. Een sfeer van wijsheid. En ook wel van het gevoel, ja, hier, hier gaat het er ja. om. En nou, een stap verder dit, uh, hebben we het binnen Gasthuis. Je kan tegenwoordig doorsteken. Ja. Daar heb ik zelf heel lang uh, gewerkt. Want ik heb ook aan uh, de universiteit zelf uh, gewerkt. En vlak daarnaast had je vroeger CREA zitten. De culturele afdeling van de universiteit. En daar had ik mijn pianolessen. Dus heel veel van wat zich allemaal hier... Uh, op een heel klein stukje van Amsterdam. Wat zich hier uh, bevindt. Ja, dat heeft een deel van mijn leven bepaald. En het betekenis voor u. Ja. We gingen hier zitten en hier staat een bordje... en daar moest u al meteen om lachen... want er staat verboden te roken nabij de ingang. Ja, dat vond ik wel weer grappig. Ja. Typisch Amsterdams. Dus staat niet gewoon verboden te roken... maar verboden te roken nabij de ingang. Dus iets verder van de ingang mag het wel. Ja, waar mag het dan, uh, dan wel en waar niet? Geen ja, en als u veel. nou dat bordje zou schrijven... wat zou u er dan op zetten? Nou, ik weet niet. Ik zou, geloof ik, gewoon zeggen verboden te roken. En verder geen discussie. Verder Want je gaat natuurlijk discussiëren. Hoe ver mag je voorbij de Ja, maar ja, dat hoort wel typisch zijn. bij een universiteit. En ik herken dat ook wel heel erg van mijn eigen studietijd. Over alles werd gediscussieerd. En dat geeft je ook heel veel uh, kennis en uh, ervaringen mee. Dus ik denk, misschien is dit een oefening voor studenten onderling... om met elkaar de discussie aan te gaan. Ik wil hier nog wel eens kijken. Als hier wel alle studenten zijn, hoe dat dan gaat. Ja, als... En of er over dit bordje wordt gediscussieerd. Ja. Ja. Nou, de schoolvakanties zijn uh, bijna voorbij. In het zuiden van het land gaan zelfs de scholen maandag alweer beginnen. Op het, op het gebied van onderwijs is er heel veel te doen. U heeft een hele ja. brede portefeuille. Maar wij zullen ons uh, in dit uur vooral beperken tot het onderwijs. We gaan uitgebreid praten. We hebben een uur de tijd. Maar zoals altijd kijken we eerst even in de ochtendkranten. Nou, alle kranten staan natuurlijk vol met uh, de mogelijke overname... door de Mexicaan Carlos Slim ja. van uh, KPN. Hij heeft gisteren een bod gedaan... Uh, uw partijgenoot, oud-staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend zei gisteren en vandaag ook weer bijvoorbeeld in De Telegraaf... het kabinet moet iets doen. We zijn uh, gekke henky van Europa als we deze overname zomaar laten gebeuren. Wat is uw reactie op zijn opmerking? Ja, nou, dat ik aan de ene kant constateer dat dit natuurlijk wel een internationale markt is. Dus dat je ook niet vreemd op moet kijken als er internationale overnames zijn. Dat we ook uh, wel redelijk moeten zijn. Want als Nederlandse bedrijven overnames doen, dan zijn we vaak uh, blij. Maar we moeten er wel voor zorgen dat alle vitale diensten natuurlijk, dat die verzekerd uh, zijn. En dat een bedrijf zich aan de Nederlandse wetgeving houdt. En mm -hmm. je wil niet dat bijvoorbeeld 112, valt ook onder de KPN, dat dat uh, ter discussie zou komen te staan. Nou, uh, collega Kamp zit er volgens mij ook uh, boven. Op, dus dat moet heel goed gevolgd uh, uh, worden. Nou, Overigens, Vermeent zegt wel, we moeten nu wat doen, maar hij zegt, geloof ik ook, ik heb er spijt van dat ik zelf aan de privatisering heb bijgedragen, want daar is natuurlijk wel de eerste stap gezet. Ja, hij was daar mede verantwoordelijk voor. Ja. Dat hij nu zegt dat hij daar spijt van heeft, vindt u dat een verstandige opmerking? Nou ja, dat toont in ieder geval dat hij reflectie uh, heeft. En daar ben ik altijd voor. Dat je terug uh, moet uh, denken aan wat je uh, vroeger hebt gedaan. Maar uh, het kan geen kwaad om dan ook nog eens even na te denken... of het dan niet nu een wat erg makkelijke opmerking ja. is. Ik kan het niet overzien. Er zijn een aantal zorgen. Ja. En daar moeten we in ieder geval heel goed uh, naar kijken... dat zo'n overname in een internationale markt... geen bedreiging voor de Nederlandse kerntaken oplevert. Want bijvoorbeeld dat 1E2 wat u net noemt... daarvan zegt u dat moet absoluut veilig gesteld worden. Ja, dat worden. moet absoluut veilig. Gesteld worden. Je kan nooit hebben dat dat afhankelijk wordt van, een, uh, van wat voor een bedrijf uh, dan ook. Ja, Je moet verzekerd zijn als overheid dat 1 en 2 altijd werkt. Juist de, de vitale infrastructuur, dat was juist ook de klacht van Vermeend. Die zegt ja. ook dat kan zomaar niet. Nee, nou dat ja, onderschrijft of dat, u. Nee, ja, of dat kan of niet, dat weet ik niet. Uh, dat kan ik zo niet uh, overzien. Maar dat is wel, denk ik, het punt waar we als regering en collega Kamp uh, als uh, eerste heel goed naar moeten kijken. Ja, in de krant staat ook Kamp volgt het. Waaruit bestaat dat volgen? Nou, als je zegt dat je iets volgt, uh, dat betekent, als ik dat zou zeggen, dat je heel goed uh, van stap tot stap bijgepraat wordt over wat er uh, gaande is en ook en alle dat risico's ook, zegt u op dit moment. Nou, daar ga ik vanuit. Uh, ik Ken uh, collega Kamp als een buitengewoon uh, betrokken en ijverig uh, minister. Dus ik ga er vanuit dat niks uh, zich aan zijn aandacht onttrekt. Ja. Zou premier Rutte zich daar ook mee bemoeien op dit moment, denkt u? Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, ministers zijn uh, mans genoeg om dat zelf goed uh, te doen. Nou ja, ik vraag het uh, ook omdat de... Rutte bij de beursgang... bijvoorbeeld van DE, de bekende koffieboer... toen was hij erbij en toen was hij zo trots... dat DE, een Nederlands bedrijf, ja. op de beurs... Nou, nu gaat het bijna het omgekeerde gebeuren. Ik kan me voorstellen dat Rutte zich daar dan ook mee bemoeit. Dat kan. Het kan ook best zijn dat we de volgende week... hebben we de eerste ministerraad. Dat dit een thema is waar we het dan uh, met elkaar uh, over hebben. Want het gaat natuurlijk ook over hoe je je ja, als Nederland internationaal wil positioneren. En nogmaals, um, we kunnen niet aan de ene kant alleen klagen... als een Nederlands bedrijf wordt overgenomen door een buitenlands bedrijf... en aan de andere kant het alleen maar fantastisch vinden... als Nederlandse bedrijven ja. anderen overnemen. Het gaat erom, wat neem je over? Hoe wordt dat geregeld? En levert het een bedreiging of een verrijking op... voor de Nederlandse samenleving? Ja, maar wat u betreft, wordt er volgende week... want dan komt het kabinet weer bij elkaar, wel over gesproken? Nou, als er aanleiding voor is, ik weet niet wat er in de tussentijd gebeurt... maar dat er nu in ieder geval heel goed mee gekeken wordt, dat vind ik buitengewoon verstandig. Ja. Is het niet jammer dat, want dat is in andere landen wel zo, dat die vitale infrastructuur waar we het over hebben, dat dat gegarandeerd is dat dat niet in buitenlandse handen overgaat? Dat is in Nederland kennelijk niet zo. Vind je nee. dat niet jammer? Nou ja, het, het belangrijkste is dat die infrastructuur gewaarborgd is. En dat wie dat ook uitvoert, dat die zich aan de Nederlandse wet uh, moet uh, houden. En of dat dan altijd in Nederlandse handen moet zijn, of dat ook altijd in staatshanden moet zijn. Nou, dat is niet evident. We hebben zo'n discussie op mijn terrein onlangs gehad uh, met de monumenten. Die zijn voor een deel vanuit rijkseigendom zijn die verkocht. Maar daarbij hebben we wel gezegd de bescherming die blijft. Het blijven monumenten zoals dit ook een monument uh, is. En in welke handen het ook is. Men zal altijd goed voor die monumenten moeten blijven zorgen. En daar blijkt dat private bezitters dat vaak beter doen dan publieke bezitters. Oh. Kijk eens aan. Dus misschien Omdat is KPN wel beter in de Maar ja, dat nou, is een vergelijking. Die kan je niet één nee. op één uh, zo maken. Maar ik wil het wel nuanceren. Ja. Laten we naar ander nieuws gaan. Uh, ook in de NRC. Uh, en ook trouwens in alle andere kranten. Uh, natuurlijk de kwestie van de boycott. Ja eventuele boycott van de Olympische Winterspelen in Sochi. Deze week pleit de acteur Stephen Fry in een open brief aan zijn premier Cameron voor zo'n boycott in verband met de homodiscriminatie daar. U bent de, behalve minister van Onderwijs ook minister van Emancipatie. Vorige week heeft u hier nog op ja. de boot in de grachten ja. gedobberd om daarmee ook te protesteren ja. tegen de schending ja. van de homorechten. Wat vindt u van de oproep van Fry? Nou, ik vind het, laat ik voorop stellen, stellen dat ik het heel goed vind dat er over gediscussieerd wordt. Dat er echt nu een uh, flink debat over is gekomen. De vraag is alleen. Alleen altijd, wat is nu het beste? Boycotten en niet gaan. Uh, of gaan en het aan de orde uh, stellen. En wat vindt u? Nou, ik denk dat het uiteindelijk verstandiger is om te gaan en om het aan de orde te stellen. Ik ben uh, in eerdere tijden ook staatssecretaris van sport geweest. In de tijd dat de Olympische Spelen in Peking waren. Toen speelde die discussie ook. Ik ben uiteindelijk naar Peking uh, gegaan. Maar we hebben daar wel ook de mensenrechten steeds aan de orde gesteld. En zijn ze daardoor ook verbeterd? Nou, ik denk dat wat er de mede door de Olympische Spelen... daar wel iets is gebeurd wat nooit meer terug te draaien is. Um, uh, omdat daar zoveel contacten uit zijn ontstaan... en zoveel kennis over en weer is gekomen... dat dat eigenlijk niet meer terug kan. Een voorbeeld, ik had een uh, begeleidster, een studenten. Een Chinese studenten, die als een van de vrijwilligers... van de, uh, uh, uh, de duizenden vrijwilligers die daarbij betrokken hmm. waren... mij van dag tot dag begeleidde. Ik heb heel intensief contact met haar gehad. Over alles en nog wat met haar gesproken. Ik heb ook contact met haar gehouden. Dus wij uh, e-mailen nog steeds over wat er hier gebeurt, wat er daar gebeurt. En ja. dat is eigenlijk geen thema dat een uh, taboe vormt. Dat is wel op hele kleine schaal dat is natuurlijk hele kleine schaal, contact. Maar ik heb ook samen met uh, toen de premier Balkenende bij de Chinese premier gezeten. En daar hebben we ook onze zorgen geuit. Ook over de mensenrechten. Ja. Nou, nou is dit jaar toevallig het jaar uh, uh, het Rusland-Nederland jaar. Ja. Of misschien is het, heel ja. het wel andersom. Maar het is in ja. elk geval een jaar waarin wij ja. onze goede betrekkingen vieren. Ja. Is dit nou voor uw reden om te zeggen, nou dit jaar gebruik ik ook om dit aan de orde te stellen. Nou, dat heb ik al gedaan, want uh, toen Poetin in Nederland uh, was... bij de opening van de tentoonstelling over Peter de Grote in de Hermitage... hebben we daarna een top gehad waar ook de Russische minister van Onderwijs was. Buiten stond het COC bij het uh, Scheepsvaartmuseum te demonstreren. En ik heb toen mijn collega daar uitgelegd wie daar stonden te demonstreren... wat ik daarvan vond mm -hmm. en uh, hem ook gevraagd wat hij nou vond... van de zorgen die uh, het COC in Nederland uit over uh, Rusland... Nou ja, hij zei toen... iedereen heeft het recht op vrijheid van meningsuiting. Uh, en uh, hij vertelde ook voor wat het waard is... dat in Moskou er ook best een actieve hooghoopgemeenschap is. Ja, voor wees. wat het waard is, want die wordt wel in elkaar geslagen. Ja, maar goed, he? je brengt in ieder geval... je, je blijft je zorgen overbrengen. Dus um, uh, als bij de Olympische Winterspelen... stel nou dat ploegen daar naartoe gaan... dat supporters daar naartoe gaan... en dat iedereen op zijn niveau... Hè, van dat hele kleine één-op-één niveau... waar ik het in de uh, uh, aanleiding in van Peking ook over had... tot uh, de supporters... Misschien ook de sporters uh, zelf. Irene Wüst die heeft eerder uh, is uitgekomen dat het voor het feit dat ze biseksueel is. Als zij dat daar nou ook nog eens een keer een statement zou uh, ja. maken... tot de supporters die er zijn. Misschien doe je dan wel meer dan wanneer je één keer een besluit neemt om niet te gaan. Ja. Maar laat die discussie ook maar met elkaar gevoerd ja, nou, die worden. Die discussie wordt ook vandaag weer in alle kranten ja. gevoerd. Een van de suggesties is bijvoorbeeld... laten we overal de regenboogvlag laten wapperen. Zou, dat, zou u dat een goed idee vinden? Dat bijvoorbeeld de Nederlandse sporters als ze straks... Daar dat die zou... arena binnenlopen. Dat zou kunnen. Ik weet dat gemeente... de Nederlandse ook de regenboogvlag. Ja, met meen... de gemeente Amsterdam, toen Poetin hier op bezoek was, de regenboogvlag op het stadhuis uh, had uh, ja. uitgehangen. Dus had u het allemaal? Nou ja, je moet kijken, bij de sport is het wel altijd in de heel. Uh, daar, daar moet NFC NSF en het IOC over uh, ja, maar hebben. Goed, u zegt, de sporters zouden een statement kunnen maken. Het meedragen nee, van ja, zo'n ja, vlag sporters, zou, Supporters. Doen, zo nee, ik zeg iedereen zou op zijn of haar ja. manier, maar je goed, moet maak wel maak nadenken ziekbaar, hoe je dat hoe je dat doet. Thank <laughs> you. Um, ja, ja, Kijk, de, de, de sporters die zijn gebonden aan de afspraken die het IOC maakt. En daar staat bij dat bij uh, het, feit, uh, het moment dat zij binnenkomen... dat er geen enkele politieke lading mag zijn. Dus ik vind het wel heel goed dat het IOC nu zegt... en bezwaar maakt tegen de uh, Russische opmerkingen... omdat ze eerder beloofd hebben dat er geen enkele vrijheidsbeperking uh, zou zijn... ook van, ten aanzien van uh, homorechten. En daar moet het IOC zich uh, aan houden. En ja. verder moet iedereen op zijn of haar niveau op een gepaste manier... Uh, laten ja. merken hoe je over zaken denkt. En diplomatiek is een andere vorm. En supporters hebben dan een andere verantwoordelijkheid dan de ja. atleten. Nou, misschien zouden de supporters in plaats van in het oranje... in een soort regenboog te nu kunnen ja, gaan. Zo, ja, dat ik dat kan wat. ook allemaal. Ja. Ik, bedoel, ik ga dat niet voorschrijven. Maar ik vind in ieder geval dat je wel moet laten merken... op een of andere manier hoe je daarin uh, uh, zit. Ja. En dat gebeurt nu ook volop. Nog één laatste bericht wil ik met u bespreken. staat in de Telegraaf. Het was uh, vandaag ook of uh, deze week eerder ook volop in het nieuws. Uh, kinderen hebben heel erg veel elektronica tegenwoordig. De tablets, de iPhones, de smartphones. Ze dragen het ja. allemaal met zich mee. Deze week bleek dat kinderen krom groeien door ja. het gebruik van smartphones en tablets. En vandaag in de Telegraaf staat dat uh, de apps allemaal in de krant of in de klas uh, gebruikt worden. Het is, uh, hoort bijna tot de standaard uitrusting, maar kinderen groeien krom. Ja, dat, zou, dat is heel ernstig. Ik heb me voorgenomen om goed op mijn dochter van twaalf uh, ja, te letten. Ja, maar u bent ook minister van Onderwijs. Ze uh, moet ook op de kinderen in de klas nee, letten. Nee, en ze moeten ook, ja, ja, nee, op alle kinderen. Dus moeten vooral ook uh, ouders doen. moeten leraren doen. Ze dus moeten vooral ook zorgen dat ze goed blijven bewegen. Dat ze blijven sporten. Uh, want dat is een heel goede remedie tegen uh, snel uh, groeien. Ik, we, moeten er, uh, we moeten het in de gaten houden. Maar ik zie dat die apps ook veel voordelen bieden. Ja, hè? Ja. Maar als je kijkt hoe roosters tegenwoordig bekendgemaakt worden... als er een les uitvalt op een middelbare school. Dat dat via een beetje apps kan gebruiken als hulpmiddel. Maar het moeten wel hulpmiddelen blijven. Ja. En het moet niet uh, al het andere uh, vervangen. Want dat moet zorgelijk een... is het wel. Ja, ik ja, het het ook moet dat... in een evenwichtige combinatie natuurlijk. Ook tussen studieboeken, lesboeken, digitaal uh, materiaal. Ja. Ik, ik las dat uh, kinderen van nu soms een rug hebben uh, vergelijkbaar met die van iemand van 50. Um, een beetje zoals in de tijd van de kinderarbeid. Er was ja. in de tijd een, een wet van Van Houtenno om daar ja. uh, uh, een eind aan te maken, het kinderwetje. Is het tijd voor een wetje van Jetje? Nee, ik denk het niet. Kijk, als we nu uh, bedenken hoe kinderen vroeger nog wel met uh, um, rugzakken, met kilo's boeken. Ik heb toevallig gisteren de doosboeken van mijn dochter uh, thuis gekregen voor komend uh, schooljaar. Nou, dit is uh, 20, 25 kilo. Uh, als kinderen dat on, uh, op hun rug moeten nemen, ja, dan groeien ze ook krom. Dus ja. er is altijd wel wat, maar laten we een beetje met elkaar opletten dat het niet uit de hand loopt. Oké, okay. nou, daar gaan we met z'n allen opletten. Dit waren de kranten. Tros, Radio 1. 17 minuten over 11 is het inmiddels. U luistert naar Tros Kamerbreed met als gast Partij van de Arbeid, Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vanuit de Oude had Hartje Amsterdam, een van de oudste universiteitsgebouwen. U zei net al, u heeft hier gestudeerd, u heeft hier gewerkt, u heeft hier zelfs deels uw proefschrift geschreven. Ja. Uh, u was docent aan deze universiteit. En u zat in het college van bestuur van de universiteit. U was, voordat u minister werd, nog maar heel kort... rector van de Hogeschool van Amsterdam. Ja. En ik weet nog goed, ik heb u gesproken op de dag van uw aanstelling als minister. En toen zei u, ik wilde eigenlijk helemaal geen minister worden. Maar ik heb toch ja gezegd vanwege alles waar ik tegen aanliep. De schaalvergroting, de bureaucratie, het gebrek aan kwaliteit in het onderwijs. Als minister kan ik daar wat aan doen. Inmiddels bent u negen maanden... Minister, vindt u dat u aan die drie punten al iets heeft kunnen veranderen? Uh, ja, dat is natuurlijk, laat ik vooropstellen dat dat een kwestie van de lange adem is. Want dat is niet iets wat je zo uh, 1, 2, 3 uh, uh, regelt. Uh, maar... Ik was nog niet lang minister toen het rapport over Amarantus uh, uitkwam. Nou, echt de wel onderwijskolos. een uh, kolos in het uh, mbo. Een zeer schrijnend voorbeeld van uh, hoe het mis kan gaan. En hoe het denken in termen van groot, groter, grootst... de kwaliteit van onderwijs uh, kan uh, bedreigen. Massaliteit een gevaar voor ja. de kwaliteit? Nou, kan, hoeft niet. Kijk, uh, dit is ook een plek waar hele grote hoorcolleges gegeven worden. Ja, duizenden studenten staan duizenden hier soms studenten. in de hal, begrijp ik. ja. Ja, het gaat om. ik heb hier zelf ook een college met, ik denk, 700, 800 studenten uh, gehad. Dat is allemaal niet zo erg als je daarnaast ook maar andere vormen hebt. Als je kleinschalige vormen uh, hebt, als je werkgroepen hebt... als je individueel contact hebt tussen student en docent op een of andere manier. We zien wat het net over apps. We zien dat er ook steeds meer gebruik wordt gemaakt van digitale vormen... digitale colleges die gegeven worden. Nou, dat is eigenlijk heel fantastisch, want dat is niet meer plaats en tijd gebonden. Maar dat kan nooit in de plaats komen geheel in de plaats komen is mijn vaste overtuiging van een plek als deze waar wij nu zitten mm -hmm. waar ontmoeting plaatsvindt. Want dat is ook essentieel voor de wetenschap. Ja. Um, dus uh, je kan daar inderdaad iets aan doen. We hebben naar aanleiding van Amarantus ook een aantal maatregelen genomen. Uh, een brief uh, gestuurd samen met uh, collega Dekker... waarin we ook een uh, wetsvoorstel voorbereiden om in te kunnen grijpen... bij instellingen die er echt een potje van maken. En het is goed, ik zeg, bij heel veel instellingen gaat het goed. Er zijn ook heel veel verantwoorde bestuurders. Maar als het zo misdreigt te gaan als bij Amarantus... dan mogen we dat nooit meer zo ver ja. laten komen. We gaan dus daar ook persoonlijk op aanspreken. Persoonlijke, persoonlijke aansprakelijkheid. Ja. Ja. We proberen... In dit uur een beetje een, een beeld van u te krijgen, ook als minister. Maar misschien ook wel uh, de mens achter ja. de minister. We hebben daarvoor gesproken met iemand die u al sinds uw middelbare schooltijd kent. Hij was destijds uw leraar. Ja. Hij is tegenwoordig rector van het Dalton Lyceum in Den Haag. We luisteren even naar Hans Luijendijk. Uh, Jet was een, Mariette heette ze toen, tenminste toen noemde zich. Ik uh, was een leerling uh, op de eerste school waar ik les ben gegeven. als het Rijnlands Lyceum nog scheest. Ja, het was, uh, was wel aanwezig in de lessen, kritisch. Uh, uh, wat serieus soms, een beetje. Maar ik kon ook vreselijk mee lachen met de anderen. Maar de kwam, grappen kwamen van de anderen, zal ik maar zeggen. Waarbij ik ook niet wil afschilderen dat ze een saaie piet was. En wat me glashelder voor de geest staat nog steeds... is dat zij een keer niet op hoge poten... maar gewoon juist heel normaal naar de rector toe ging... en zei, ja, je hebt met iedereen regelmatig gesprekken. Dat wil ik eigenlijk ook wel, want ik ben voorzitter van de leerlingenraad, Dus waarom, waarom ik niet? Nou is hij top, dat doen we. Ze zat ook in de groep die uh, een, een alternatieve leerlingenagenda gemaakt heeft. Die heette Te Agenda. Ik meteen van andere uh, underground uitgeverij zal zeggen, over recycle papier... En, uh, het was allemaal commercieel met k o m en dan S-J-E-E-L. Maar daar schreef het pittige stukken over uh, feminisme en over onderdrukking van uh, scholieren, waar hij helemaal niet, zelf niet zoveel last van had. Uh, het waren wel genuanceerde stukken, maar het waren wel felle stukken. En in die zin was ze een, een fantastische exponent van die tijd. Heel alternatief gekleed ook, en, en lang haar en, en uh, bloemetjeshemden of Indiaanse gebaden, weet ik veel. Ze was echt heel goed op school. Ik weet niet hoe, hoe, hoe goed, maar het leverde altijd perfect werk. Volgens mij heeft ze dus bij mij een scriptie ingeleverd. Dat zal in de buurt van acht of negen gezeten hebben, maar nou, ze is ook met vlag en wimpel geslaagd. Was... Ze heeft nog steeds die felle blik, uh, grote ogen, dat is niet veranderd. Ze is uh, een stuk slanker geworden, zal ik maar zeggen, uh, wat haar goed staat. En ze munt uit door een, door een helderheid in formulering, ook een hardheid in de formulering, want als ze ergens niet meer eens is, laat ze het ook weten ook. Maar het past wel bij er in de zin van, uh, die, die kan je wel een boodschap sturen... en die, uh, die wint er ook geen doekjes om. Ze zegt hoe het is. En op zo'n manier dat iedereen begrijpt hoe het is. The het klinkt heel conservatief, wat ik zeg, maar aandacht voor behoud het goede... en, en uh, schrap het overbodige, dat, dat is misschien... Uh, er is zoveel bereikt, ondanks alles, tegen met alle tegenwind en bezuinigingen van dien... Uh, vind ik dat het onderwijs er goed bij staat. En daar praat ik nu dat ik verstand heb hoor... en naar mijn blikveld uh, uh, hier op school is. Maar ik, ik vind uh, dat mag niet teloor gaan. En dat mag niet verkruimeld worden in, in, in, in, in kantlijnen van uh, rode potloden of wat dan ook. Uh, Leerlingscentraal, dat vond ze toen al in 1970 En dat moet nu ook blijven. Die, uh, die kwaliteit, die, dat, dat moet als een paal boven water blijven staan. En het behoud daarvan zou ik tot, tot leidmotief... De wensen van haar bewindvoederschap. Hans Leijendijk was dat. U zat een beetje te lachen terwijl hij dit allemaal ja, over ja, ik u vond zei. Ja, mooi. Vond... Wat, hij, wat hij zei, ook ja? wel herkenbaar voor ja? een deel. Ja. Wat herkent u vooral? Want hij heeft het over kritisch, serieus, helder en hard in formulering. Nou, de Kritisch en serieus, dat wordt ook wel vaker uh, gezegd. Dat was ik zeker in die tijd kritisch. Uh, ik heb een fantastische schooltijd gehad. Omdat ik op een school zat waar ook alles kon. Inderdaad, voorzitter van de leerlingenraad. Waar je dan ook met een rector uh, kon uh, praten. Dat was die tijd, hè? Dat was die tijd. Ik weet nog dat we economieles hadden uit het boek van uh, Heertje. En dat wij uh, andere economie uh, uh, wilden. Ook, ook iets wilden leren over marxistische economie. Toevallig een van mijn leraren op school was Coco en Die heeft ons toen op vrijdagmiddag nog na schooltijd... ons een beetje bijgespijkerd. Zodat we in ieder geval. Ik zei: Ik hoef niet alleen het andere te weten, maar ik wil wel allebei. Er ook bij hebben, ja. Ik wil het er ook, hij... ook bij hebben. En dat, dat, ja, dat schetst Hans uh, heel mooi. Ja, wat hij ook zei: uh, behoud het goede en schrap het overbodige. Uh, nou, laat ik maar meteen iets concreets bij de kop pakken. Uh, die OV-jaarkaart voor studenten: is dat iets wat bij het goede hoort, wat gaat Sofie. behouden worden, of gaat u dat schrappen? <laughs> Nou, kijk, die uh, OV-jaarkaart is een onderdeel van financiering... wat naar studenten toe gaat of in hun levensonderhoud... of in dit geval reizen te voorzien. Mm -hmm. En waarvan je af moet vragen of dat in alle uh, opzichten nodig is om te financieren. Nou, studenten vinden het heel erg nodig. Want die zouden het ontzettend vinden als dat zou... Daarom ja. vraag ik, gaat het geschrapt worden of blijft Zowel die? bij de OV-kaart als bij de invoering van het leenstelsel... is er één hoofdargument, geld vrijmaken om de kwaliteit, dus het goede te verbeteren. En dan willen we ook iets minder uitgeven aan inkomensondersteuning en iets meer aan de kwaliteit van onderwijs. Die dus is goed die in Nederland, maar eraan. die kan... Nou, er zijn, ik heb gezegd, ik sta voor heel veel opties open. We kunnen ook, je kan ook bedenken dat je het beperkt. Je kan het ook bedenken dat je het meer richt echt op het studeren. De vraag is namelijk wel waarom wij als overheid ook de reizen die studenten naar hun ouders en naar vrienden en naar festivals, of we dat echt moeten financieren. Of dat je het echt primair wil gebruiken om de reistijd tussen huis en uh, universiteit of school maar te Maar goed, u, u, bent, u bent daarnaar aan het kijken, want ja is dus nog geen besluit overgenomen. Hoor ik nou goed in uw woorden dat u aan het kijken bent... of die bijvoorbeeld wel behouden kan blijven... maar dan alleen voor het ver vervoer... van en naar bijvoorbeeld de universiteit of nou, hogeschool? Ik heb al eerder gezegd... Uh, wat betreft die OV-kaart ook omdat ik graag... streven naar een breeddrage vlak. Dus ik praat daar ook intensief over. Ook met studentenorganisaties. Die zijn bij mij zeer welkom. Uh, maar ook met de oppositie. Om te kijken hoe je dat... op een goede manier kan doen. Ja, en en Ik heb iedereen ook uitgenodigd van... denk daarover uh, mee. Nou, de kom Later dit jaar uh, kom ik daar met meer informatie over. Want we zijn ook in gesprek met uh, OV-organisaties. Dus we moeten ook kijken hoe we de onderhandelingen met ja. hun kunnen we voeren. Ja, daarvan over... is gezegd, als u met een andere kortingskaart zou komen hè, voor studenten... Ja. dat levert zoveel administratie kosten en rompslomp op, dat, dat nou ja, is eigenlijk dat, niet dat te doen. Dat moet je dus allemaal tegen elkaar afwegen. Ja, maar je bent er uh, nog niet uit? Nee, we zijn ah, er om. nog niet uit. Nee. En, um, ik vind het wel een belangrijk thema, nogmaals, omdat ik het alleen maar wil om geld vrij te maken voor de kwaliteit. En daarom vind ik ben het helemaal eens met wat Hans Luindijk uh, zegt. Die kwaliteit... Die moeten we verbeteren en het goede moeten we behouden. Het overbodige moet weg. Daarom heb ik ook een beleid vormgegeven. waarin ik zeg... Uh, organisaties en scholen die het goed doen, die uh, moeten we vertrouwen geven. Die moeten we dus ook minder met administratieve lasten en controle opzadelen. Scholen die het niet goed doen, denk nog maar een keer aan uh, Amaranthus... die krijgen wel de inspectie op hun uh, dak en uh, wel meer nog nou, als het nodig is. U bent met heel veel partijen nog in gesprek. Dus bijvoorbeeld ook al de openbaar vervoers... Uh, partijen, maar ook de onderwijsbonden, ja. uh, de andere partijen in de Tweede Kamer, de oppositie. Dit is een kabinet van akkoorden. Nou, voor de vakantie werd nog onderhandeld over een nationaal onderwijsakkoord. Werkgevers, werknemers, kabinet praten over modernisering van de, de arbeidsvoorwaarden. Over de investeringen, over het salaris van uh, leraren. Dat overleg is afgebroken. D66 en GroenLinks zeiden, nou, wij zijn klaar, wij praten niet meer op deze basis. Ook de grootste onderwijsbond, de Algemene Onderwijsbond, haakte af. Wanneer gaat u opnieuw aan tafel? Nou, er um, zijn, zijn twee uh, aparte trajecten die lopen. De ene gaat over het Nationaal Onderwijsakkoord. Dat is met alle uh, scholen en onderwijsinstellingen en de vakbonden. En het andere gaat over het uh, primair het leenstelsel. En dat is met uh, oppositiepartijen D66 en GroenLinks. Ja, maar beide overleggen zijn afgebroken. Het ja, Nationaal Onderwijsakkoord hebben we uh, met elkaar van gezegd in juni. We zijn een heel eind. Dat gaat over heel veel. Het gaat over professionalisering van docenten. Het gaat over kwaliteitsverbetering uh, van het onderwijs. Het gaat ook over arbeids Voorwaarden. Salaris en de dus. bonden hebben toen gezegd, uh, wij willen op, met name als het gaat om arbeidsvoorwaarden... meer duidelijkheid over uh, de begroting van het kabinet. Nou, daar gaan we komende weken als kabinet over mm -hmm. uh, praten. En dat is dan ook het moment om die onderhandelingen weer op te pikken. Nou, u zegt, dus u zijn... zegt het nu toch volgens mij anders dan dat de vakbonden het zeiden. De vakbonden zeiden, wij willen niet meer praten over een nullijn. Wij willen gewoon nu loon naar werken krijgen. Ja, maar wat wij met elkaar hebben afgesproken in juni... Uh, toen we stopten met die uh, gesprekken, is we breken ze nu af... Uh, maar we hebben er alle vertrouwen in, in ieder geval uh, ik en ook veel anderen, dat er mogelijkheden in zitten. Want we zijn een heel eind om echt tot een totaalakkoord uh, te komen. Ja, maar, maar die arbeidsvoorwaarden spelen daar een rol bij. Ja. En ik weet, het onderwijs staat al lang op een nullijn. Uh, zou ik ook graag uh, anders zien, maar het moet wel, uh, moet wel kunnen. Ja. Maar goed, de Stichting van het Onderwijs heeft u bijvoorbeeld dringend opgeroepen geen nullijn te hanteren voor de docenten salarissen. U zegt, ik vind het ook heel belangrijk, maar nou ja, dat garanderen is, kunt u nee, dat niet. Nee, dat is een van de thema's die we in juni niet, uh, waar we toen niet uitkwamen. Dus dat is precies een van de onderdelen uh, waarom we toen gezegd hebben... we komen daar nu niet verder mee. Dat is er inmiddels veranderd, omdat u zegt... Ik heb Nog hoop niks, dat we want daar we gaan, het we gaan er, Nou, Omdat we toen ook gezegd hebben, in juni toen we die onderhandelingen afbraken... we moeten meer duidelijkheid hebben over de begroting van 2014 van het kabinet. Daar gaan we de komende weken verder over praten. En dat is dus ook het moment waarop we weer met elkaar over en weer kunnen kijken, wat hebben wij als kabinet uh, te bieden, ja. uh, wat betekent dat uh, voor de bonden en kunnen we er dan toch uitkomen. Ik, ik las een speech van u waarin u het vak van docent het belangrijkste beroep noemt. Het was ja. een Engelse speech. Ja. Nederland moet sterker uit de crisis komen, horen ja. we voortdurend. Ja. Uh, dat betekent investeren in kennis, in kwaliteit. Dan is toch een eventuele nullijn voor docenten die al heel lang op die nullijn zitten niet logisch. Nou ja, kijk, um, uh, die nullijn is niet leuk voor ze. Dat snap ik heel goed. Maar het beroep van leraar gaat niet alleen over salaris. Uh, als ik praat met docenten, zegt een aantal graag uh, die nullijn van tafel... maar heel veel zeggen ook, geef ons nou meer ruimte voor professionalisering. Geef ons meer tijd om te werken aan het eervolle beroep van leraar... Mm -hmm. en om onze kennis up-to-date uh, te houden. Dus uh, het gaat over veel meer... dan alleen uh, het salaris. Natuurlijk gaat het over veel meer. Maar als je echt kwaliteit wil... als je kwaliteitsdocenten wil... als je talent zou willen aantrekken... dan speelt salaris daar wel een grote rol dat in. Speelt salaris, Zeker als er ze ja. al een aantal jaren ja. op de Maar als je kijkt uh, naar internationaal vergelijking... dan doen de Nederlandse leraren het niet slechter uh, dan anderen. Ze verdienen niet meer uh, Is dat niet een beetje een drogreden uh, wat u nu zegt? Nou ze ja, het nee, niet je slechter moet, dan anderen? Nee, je moet wel kijken hoe zich dat internationaal uh, verhoudt. Ja... Laten we duidelijk zijn, ik zou ook graag willen... dat ik die leraren meer salaris zou kunnen geven. Maar het, nogmaals, het moet niet alleen over salaris gaan. Want de beroepspraktijk gaat ook over hoe je je werk uit kan voeren... hoe je daar je uh, eigen professionaliteit een plek in kan geven. Mm -hmm. En als je aan docenten vraagt waarom ze leraar zijn geworden... zegt het over deel grotendeel uit liefde voor het vak. Ja. En daar willen ze ruimte voor uh, hebben. En daar hoort dan een redelijk salaris bij. Maar laten we nou ook niet doen alsof ze een salaris hebben... Uh, uh, waarvan uh, ze op uh, water en brood moeten leven. Want zo is het ook weer ja, niet. Maar goed, daarmee zegt u toch een klein beetje... het vak van leraar is ook een roeping. Dat hoor ik nou nooit eens iemand over artsen zeggen. Die verdienen goed. Oh jawel, het vak van artsen is ook een... Maar uh, die, verdienen op... ja, die verdienen goed. Ja, die verdienen goed. Maar leraren, laten we wel zijn... Kijk, um, leraren heb je van basisonderwijs tot uh, hoogleraren... en die verdienen ook best goed... Ze hebben niet veel te klagen, zegt u daarmee eigenlijk. Nou ja, ik zeg het salaris is gewoon in orde, maar het is vervelend voor ze. En, uh, maar dat, dat ze al lang op een nullijn ja. staan. En dat die nullijn dat misschien nog dus blijft, dat niet Dat, kunt dat u kan niet. dus ook niet tot in lengte vandaag duren. Nee, maar ik kan er nu hier geen uitspraken over doen. Want we hebben in juni gezegd, we gaan daar in augustus verder over praten. En dat thema arbeidsvoorwaarden, hoe we dat met elkaar, um, dat daar nog met elkaar over gesproken moet worden. Dat uh, is voor mij ook klip en klaar. Dus ja. daar zal het gesprek ook de komende weken. Overgaan. Ja, gebrek aan geld. Dat is natuurlijk uh, over het geheel genomen uh, een groot probleem. Ook in het onderwijs. De, de begroting moet nog worden vastgesteld. U wilt een, een sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs invoeren. Uh, dat is dan even de andere. Zeg maar, Daarover bent u in ja. gesprek met de oppositie. D66 en GroenLinks willen ook wel dat sociaal leenstelsel. Maar die vinden dat daar investeringen tegenover moeten staan: investeringen in het onderwijs. GroenLinks wil bijvoorbeeld ook veel meer investeringen in duurzaamheid. Daar kon niet aan tegemoet gekomen worden. Dat is ook een reden waarom zij hebben afgehaakt in de onderhandelingen. Maar uw voorstel moet straks wel door de Eerste Kamer. Ja. Nou, het ik heb bestrijken. ook een voorstel uh, bij de Tweede Kamer liggen. Een wetsvoorstel uh, voor de invoering van een sociaal leenstelsel voor de masterfase. Um, en ik vind dat nog steeds alleszins verdedigbaar. Ik snap dat studenten het niet leuk vinden, want ze moeten meer gaan uh, lenen. Maar ze lenen nu ook al heel veel. Dus we moeten ook niet doen alsof we opeens naar een heel nieuw stelsel gaan. Wat we doen is dat we van studenten vragen eigenlijk om iets van hun studie voor te financieren. Wat ze later weer terugbetaald krijgen, omdat ze dankzij die studie over het algemeen, ook veel meer gaan verdienen... Mm -hmm. Als ze dat niet kunnen terugbetalen, dan hoeven ze het ook niet terug te betalen. En die middelen die we daarmee vrijspelen... Ja, die zijn niet zomaar voor een algemene rijkskas... maar die zijn weer voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Ja. We hebben heel veel meer studenten de afgelopen decennia erbij gekregen. Er is ook meer geld bijgekomen, bijgekomen. Maar als we echt ook internationaal mee willen kunnen blijven doen... en zoveel universiteiten willen blijven houden... en dat wil ik graag als we in Nederland hebben... want we hebben er ook heel veel goede Dat geldt ook voor het hoger onderwijs dan moeten daar ook uh, middelen tegenover staan. Toch heeft u, krijg ik een beetje de indruk... Dat, dat er op uw departement wordt geschoven met potjes. Er wordt misschien niet heel erg zwaar bezuinigd... maar er wordt hier iets weggehaald en dat wordt ja. dan daar weer ingestoken. Dat is niet echt extra investeren. Terwijl u wel zegt, wij willen als Nederland kennisland bij de vijf beste van de wereld horen. Ja, ja kijk, dat kan uh, toch niet zonder nou extra ja, in, investeringen. In, in deze tijd waarin uh, de heel zwaar bezuinigd moet worden en ik departementen zie waar voor miljarden bezuinigd uh, moet worden, is het al heel wat als je begroting wordt ontzien. En uh, wij hebben wel gezegd bij uh, onderwijs zijn er inderdaad ook bestedingen, dan gaat uh, geloof 4, 5 miljard naar uh, onderhoud van studenten. Als we die middelen, uh, als we nu studenten vragen om dat te lenen, en die middelen dan vrij kunnen maken voor verbetering van het onderwijs, ja, dan zetten we ook een hele belangrijke stap. Dus het klopt dat um, er in die zin geschoven wordt met uh, potjes. Ja, maar dat je veel... nee, een nee, broekzak dan, toch? Nee, nee, het niet extra nee, investeren. Nee, nee. Ja, maar het, gaat, het gaat niet alleen maar om extra geld. Het gaat om, heb je de middelen om te doen wat je moet doen. Wat ik wil, is dat er meer contact ...komt tussen studenten en docenten... ...dat de kleinere groepen op universiteiten komen en hogescholen. We hadden het net over de massa-colleges. Wat ik wil is dat de excellentieprogramma's die we nu hebben... ...voor studenten die extra uitgedaagd willen worden... ...dat we die behouden. Dat zijn allemaal dingen die gefinancierd moeten worden. En dan denk ik, het is redelijk om van studenten iets te vragen om te lenen op een sociale manier. En dat is dus echt een andere... dat is een andere vorm van beleid voeren. En ja, ja zomaar extra geld. Waar moet dat geld naartoe? Nee, dat goed, moet wel ergens aangekoppeld worden. U vraagt het dan van studenten. Dat is dan ook zeg maar dat sociaal leenstelsel... om ja. wat meer te lenen. Nou, een, een, een student blijkt uit een CPB-notitie... dat begint nu al gemiddeld met een studieschuld... van 15.000 euro aan een volwassen leven. Met dat leenstelsel komt daar nog eens een keer 9.000 euro bij. Dan beginnen ze dus met 24.000 euro schuld aan hun leven als ze van de universiteit afkomen. Kunt u zich voorstellen dat studenten daar tegenaan hikken... en dat er ook met name in de minder rijke groepen studenten zijn die zeggen... nou, ik heb helemaal misschien geen werk straks, ik begin daar niet aan. Nou ja, dat is steeds de discussie. Uh, ik heb ook gezegd, ik wil niet dat er een uh, groep studenten... helemaal niet meer zou gaan studeren om deze reden. Maar wat we nu doen is eigenlijk aan mensen met weinig geld vragen... om bij te betalen aan uh, de studie van uh, degene die later veel gaan verdienen... Uh, he, u had het zelf net over artsen, maar dat geldt voor tal van opleidingen. Dus we hebben nu eigenlijk inkomensoverdracht van arm naar rijk. Nou, dat vind ik ook niet logisch. Dus je mag van die studenten dat, uh, dat vragen. En, maar en als we moeten wel Sociale, garanderen... het Planbureau zegt... Nou, vooral mbo'ers die hebben last van leenangst... die gaan het dan niet meer doen. Ja. Dat moet toch voor u als Partij van de Arbeidsminister een lastige zijn? Ja, als het sociaal Cultureel Planbureau dat zo scherp gezegd zou hebben... als u het nu uh, zegt, maar zo hebben ze het niet gezegd. Ze hebben wel gezegd, één op de vijf gaat nog een keer nadenken of ze wel doorgaan naar het hbo. Maar dat is ook niet zo raar, want mbo'ers hebben al een diploma. Dus um, ik bedoel, laten we daar ook niet op neerkijken. Die doen waanzinnig belangrijk werk. Dus als een deel van hen zegt, ik ga toch maar niet studeren... of ik ga misschien later studeren, of ik ga een deeltijd uh, studeren... dat zie je ook veel, mbo'ers zijn vooral succesvol... als ze eerst een tijd gewerkt hebben... en dan uh, alsnog een hbo-opleiding erbij uh, gaan doen. Dat moet allemaal blijven kunnen. Daarom hebben we ook een aanvullende beurs, die blijft voor studenten van uh, ouders uh, met uh, mm -hmm. uh, minder inkomen... die kunnen dus altijd een beroep blijven doen op die aanvullende beurs. Dus ik hecht er zeer aan dat dat stelsel toegankelijk uh, ja. uh, blijft. Ja. Anders zouden we ons doel voorbij schieten. Ik zou niet willen dat in Nederland minder mensen zouden kunnen studeren. Maar ik vind een mbo-opleiding ook een hele goede opleiding. Toch nog heel even terug naar waar we het net over hadden. GroenLinks en D66 die zeggen van... Uh, wij doen het niet op deze manier. Uw voorstel moet nog wel door de Eerste Kamer heen. Ja. Gaat dat lukken? Nou ja, dat zal, zal moeten blijken. Maar ik denk dat ik goede argumenten heb. En ik wil ook graag in de openbaarheid het debat ook met de oppositie aan. En dat zullen we eerst in de Tweede Kamer gaan doen. Kijk, laten we ook niet... Het wordt nu soms af en toe gedaan omdat de coalitie uh, formeel geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft. Dat we eigenlijk uh, al bij voorbaat helemaal niks meer voor elkaar zouden kunnen krijgen. Maar laten we met elkaar ook... Dat is toch de kern van de democratie. Dat je met elkaar het debat op grond van argumenten uh, voert. Nou, uh, ik heb mijn wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. En nu is de Tweede Kamer uh, aanzet. En ik hoop echt dat ik snel, op korte termijn... met hen dat inhoudelijke debat aan kan uh, gaan. En dan goed. zien we verder. We hebben het over het uh, leenstelsel. We hebben het over uh, de universiteiten. We hebben het ook over kwaliteit van uh, docenten. Uh, de leerling moet centraal staan. Dat hoorden we zojuist uw vroegere docent uh, Luijendijk zeggen. Uh, ja, wat is eigenlijk een goede leraar? Wat, wat maakt dat een leraar goed onderwijs geeft? En, um, een leraar uh, geeft goed onderwijs als hij zijn vak beheerst. Daar, daar begint het natuurlijk bij, dat hij kennis uh, heeft, dat hij die, die kennis over kan dragen. Sommige mensen kunnen wel heel veel kennis in hun hoofd hebben, maar dat niet uh, overdragen. Die dat gestructureerd uh, doet. Um, die dat doet op het niveau wat uh, studenten of leerlingen hebben, die daar ook kan differentiëren in niveaus. Dat is een van de zwakke plekken bij het Nederlandse onderwijs, dat veel docenten daar mm -hmm. nog niet goed genoeg mee om kunnen gaan. En die dat vooral ook ook, daar hecht ik zeer aan, uh, samen doet met zijn collega-docenten. Goed onderwijs wordt niet door één docent gemaakt... maar wordt door een team van docenten gemaakt. We hebben het ook eventjes gevraagd aan twee leerlingen. Wat is een goede docent? Wat is goed onderwijs? Uh, we zijn daarvoor naar het Zaanlands Lyceum gegaan. Nadia en Charlotte hebben we gesproken. En ook hun docent, Johannes Visser. <tied> Om goed les te kunnen geven zou ik minder lessen uh, moeten geven. Een fulltime leraar geeft nu 25 uur uh, in de week. Dat is te veel om al die lessen voor te bereiden. Iedere leraar weet eigenlijk, nou, als ik morgen zes uur les geef... dan kan ik er twee van die lessen kunnen de kinderen uit het boek werken. Ik bereid er eentje goed voor. Een goede leraar uh, geeft op zo'n manier les dat iedereen zijn aandacht bij de les kan houden. En ervan geniet om te leren. Bij veel leraren merk je dat het gewoon best wel saaie lessen zijn af en toe. Maar als een leraar echt enthousiast is in zijn vak, dan worden de lessen gelijk veel interessanter. Als ik minder lessen geef, worden mijn lessen beter. Ik kan beter één goede les geven dan twee wat mindere lessen. Dat is ook beter voor de motivatie van de leerlingen. Ik denk dat een goede leraar iemand is... die op verschillende manieren goed kan uitleggen over het vak dat diegene geeft. Uh, en daarbij ook begrijpt dat voor iedereen een begrijpelijke uitleg anders is. En ook een leraar die alle vragen kan be beantwoorden over dat onderwerp. Uh, wat de minister zou moeten doen, of waar die mee zou moeten beginnen... is de duizend uren norm um, omlaag te halen, omdat het... Um, ja, eigenlijk het lerarentekort is vooral een uh, lesoverschot. Ik werk harder voor een klas waar ik me heel erg betrokken bij voel... dan als ik 150 kinderen zie die ik allemaal door een machine moet halen. We hebben het dit jaar bijvoorbeeld ook nog over drogredenen gehad. Ja, heel, je merkt zeg maar, als je daarover leert hoeveel drogredenen mensen allemaal gebruiken. En dat is wel heel erg grappig om te merken. Ook zeker in de politiek worden heel vaak drogredenen gebruikt. Ik vind mijn vakantie erg lang als ik kijk naar hoe hoog de werkdruk is gedurende het werkjaar. En een van de maatregelen die je kan nemen om de werkdruk tijdens het schooljaar omlaag te brengen is die vakantie inkorten. Ik zou liever zien dat de vakantie die we nu hebben uh, wat korter is. En dat er dan andere vakanties wat langer zijn of dat er tussenin meer vakanties zijn. Na de vorige minister heb ik zeker meer vertrouwen in deze. Uh, dus uh, laat ik dat vertrouwen dan vasthouden en... Uh, dat zou moeten blijken op de dag van de leraar. Als de lerarenagenda bekend wordt gemaakt. Als ze ook inderdaad naar het veld heeft geluisterd. We hoorden hier Johannes Visser. Een jonge leraar. Hij schreef ook een open brief in de krant een paar weken geleden. Minder vakantie wilde hij. Maar vooral ook minder lesuren per week. Wat zegt u daarop? Nou, dat we dit vaker uh, horen. Dat dit een van de punten is waar we ook, uh, ook in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord. waar we het net uh, over hadden, met elkaar over in gesprek zijn. En dat sommige dingen voor mij wel herkenbaar zijn. Die vakantie. mij viel bijvoorbeeld ook op um, bij de Hogeschool van Amsterdam. toen ik rector was. dat er lange vakanties uh, waren. en dat men de werkdruk als heel zwaar ervaren. Ja, en dus een, betere, een en, andere verdeling um, stelt hij voor. Uh, je bent al lang op vakantie. Mensen komen terug. en dan moet opeens alles uh, op een holletje gebeuren. en na een maand uh, denkt men. Uh, uh, wat is het uh, toch zwaar. Nou hebben instellingen ook echt wel zelf veel ruimte hè? om uh, bijvoorbeeld met die uren om die uren in te vullen. Dat hoeven ze allemaal niet op dezelfde manier uh, te doen. Daar kunnen ze mee uh, schuiven. Dus, dus hoe ze dat doen zou dat is dan aan scholen zelf. Zou dat dan inderdaad een mogelijkheid zijn? Dat je minder lesuren per nou ja, week en misschien inderdaad maar vier weken schoolvakantie? Nou ja, het, gaat voor, het zijn twee dingen. Die, uh, kijk, die vakantie is eigenlijk kan je zeggen, als je nou minder lang zomervakantie uh, hebt, dan heb je gewoon meer tijd om je werk voor te bereiden. Dat kan je meer spreiden. Dus iets wat scholen ook zelf veel meer uh, kunnen uh, doen. Als het gaat over die urennorm, dat is wel een heikel punt. Zit overigens ook in de portefeuille van uh, uh, de staatssecretaris. Die duizend urennorm. Uh, die urennorm. Dat gaat met name over het voortgezet uh, onderwijs. En je wil wel een basis hebben waarbij je ook weet dat je kennis over uh, kan uh, dragen. Dat je die studenten en leerlingen, dat je die uh, ziet. Nou, uh, wat je aan de ene kant wil, is dus voldoende uren om uh, die kennis over te dragen. Wat ik absoluut niet zou willen, is de discussie die we het MBO hebben gehad van een ophokplicht... Uh, dus hoe zorg je er dat nou daar voor dat ze wel moeten zijn, maar geen les, geen les krijgen? Dat leraren uitgerust zijn om die lessen ja. te geven nou, en op een goede manier te geven. Maar en goed, als... hij, hij heeft daar dus een concreet voorstel voor. Maak ja. die vakanties dan korter, zegt hij, en zorg dat wij minder uren per dag les hoeven te geven. Maar hij, zijn hij zegt niet ook, zo uitgeput. Hij zegt ook en zegt leerlingen ook: zorg dat uh, docenten uh, goed kunnen differentiëren tussen verschillende soorten leerlingen, uh, dat ze uh, voldoende kennis beschikken. En als we weten dat één op de vijf docenten eigenlijk niet bevoegd is en ook uh, niet voldoende basisvaardigheden heeft... dan is daar ook nog een wereld te, te winnen. Dus het een staat niet los van het ander. Wij komen, daar werd al naar verwezen begin oktober... met de lerarenagenda. Wordt die gaat het ook, ook weer ook... een te-lerarenagenda. Nee. Zoals we eerder ja, in de uitzending horen. Ja, nee. Die te-agenda. In die tijd heette alles te. Alles was te gek, te leuk, te stom. Nou ja, dus toen werd het een te-agenda. Uh, dit moet wel een, een, een, een uh, ambitieuze lerarenagenda worden. Wat staat daarin? Waar daar het in? ook gaat... Nou, daar zijn we nu... Uh, uh, in gesprek over met de leraren, lerarenopleidingen met de uh, hogescholen, universiteiten, de scholen. Maar, het maar, moet maar geef al eens gaan, een beeld, want het staat ook niet rooster roosterzin. Nee, nee, nee, nee, dat is iets. Kijk, ik wil me daar niet mee bemoeien, want dan zou het alleen maar vastgelegd uh, worden. Dan zou die vrijheid die scholen moeten hebben, zou helemaal niet gedaan worden. Waar dat over gaat, is wat, wat zijn nu goede leraren? Hoe zorgen we ervoor dat we de beste leerlingen op de lerarenopleidingen krijgen? Dat die lerarenopleidingen voldoen, dat als ze afgestudeerd zijn, dat ze goed opgevangen worden. Bijvoorbeeld een juniorleraarschap. Architecten moeten eerst de twee jaar werken voordat ze echt architect kunnen zijn. Uh, afgestudeerden aan de PABO of de lerarenopleidingen. Nou, Die moeten zomaar in hun eentje een klas aankunnen. Ja, als, dat is heel zwaar. Als ik u zo hoe kunnen we dat verbeteren? Als ik u zo beluister, als ik u goed begrijp, dan staan daar dus vooral doelen in. Nee, er staat ook in hoe we dat, hoe we dat gaan doen. En staat daar ook geld bij? Daar staat, we hebben al flink wat geld uitgetrokken voor uh, leraren afgelopen tijd. En ik denk dat we een aantal dingen kunnen doen uh, samen met uh, de organisaties. En dat niet alles gelijk geld hoeft te kosten. Het gaat dus ook echt over een andere manier van organiseren. Ja. Bijvoorbeeld kennis bijhouden. Er komt een register voor leraren. Hè? Als je in de zorg werkt of waar dan ook. Dan moet je je inschrijven in een register om te laten zien... dat jij nog steeds goed kan werken als arts en verpleegkundige. Leraren die komen één keer voor de klas... En dan vragen we eigenlijk niks meer. Nou, Dat zijn allemaal thema's waar je met elkaar uh, afspraken over kan maken. Ze zijn niet allemaal heel kostbaar. We moeten wel de tijd ervoor vrijmaken. Dat is heel belangrijk. Ja. We hebben nog één aspect niet besproken. In, uh, nou, nog heel veel aspecten niet besproken. Maar één aspect wat ik nog wel heel graag met u wil bespreken. Namelijk de aansluiting van het onderwijs op ja. de arbeidsmarkt. Ja. Op dit moment is er zo'n uh, 15% jeugdwerkeloosheid. Ja. En ik heb begrepen dat u mbo-opleidingen zou willen gaan sluiten als die bijvoorbeeld opleiden tot werkloosheid. Ja. Welke opleidingen daarvan, waarvan zegt u dan... nou, die hoeven niet meer terug te komen, ja, dat die is, gaan we sluiten. De, dat is nou weer heel moeilijk te zeggen. Omdat er niet één opleiding is die nooit opleidt uh, tot uh, werk. Nee, maar uh, goed, u heeft natuurlijk best wel in uw hoofd... dat welke nou, ja. opleidingen er ongeveer zijn waarvan u zegt... Ja, nou, doe maar dat maar nou maar Ik ben maar er heel mee. voorzichtig uh, mee, omdat we het hier hebben over mbo. En dat is met name regionaal. Het gaat dus om de regionale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Wat in de ene regio een probleem kan uh, zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, omdat uh, de bouw daar uh, nog meer stil ligt dan in andere regio's. Uh, of omdat bijvoorbeeld in Eindhoven men heel veel techniek vraagt. Maar misschien in Groningen uh, minder. Dus dat kan ik niet op voorhand zeggen. Wat ik wel kan zeggen, en daar hebben we een mooi schema voor als ik bij me. Over of, uh, of de zie, kant... Ik zie een heleboel nee, kleurvlakken. Er zijn heel veel kleuren. Dat gaat over de regio. En dit zijn een soort opleidingen. En dan kan je zien dat er bijvoorbeeld wel een opleiding is... Uh, carrosserie, waar je in Noord moeilijke stage kan uh, vinden. Schoonheidsspecialisten ook. Nou, dan ben je gewaarschuwd als je die opleidingen uh, wil uh, gaan uh, doen. Je ziet ook dat er uh, opleidingen uh, zijn... Uh, installatie, elektro, metaaltechniek... waar men juist veel behoefte heeft aan uh, mensen. Eigenlijk over heel Nederland. Nou, dus dat zijn opleidingen. Ja. Techniek, we hebben het Techniekpact uh, gesloten... waar we echt willen stimuleren van... denk nou nog eens even na, voordat je kiest bij leerlingen... en instellingen, als je uh, uh, structureel opleidingen blijft aanbieden... waarvan we weten dat er in die regio geen vraag naar is... ja, op een gegeven moment willen we dan ook opleidingen sluiten. Ja, en dat betekent dan ook dat u ze niet meer gaat betalen. Dat we ze niet meer gaan betalen. Ik wil ook naar... Um, um, um, minder uh, versnippering. We hebben nu heel veel opleidingen, 8100 opleidingen. En ik geloof dat 40% van die opleidingen... hebben minder dan 15 studenten. Nou, Als we dat nou iets minderen, dan kunnen we beter onderwijs geven. Dan heb je dus weer een voorbeeld waarbij je uh, niet meer geld hoeft... maar het geld wel beter gaat... Besteden. Ja. En uh, die aansluiting... daar moet ook het bedrijfsleven zijn best voor doen. Want ik hoor vaak bedrijven die zeggen van... Uh, het onderwijs leidt niet uh, goed op. Maar ik daag ze uit om dan die ook die bijdrage te leveren aan het onderwijs. Ja, als u nou zelf het bedrijfsleven noemt... dan pak ik er meteen een ingestuurde brief bij. Een ingezonde brief bij van een moeder. Die heeft uh, afgelopen woensdag in de Volkskrant een, uh, een brief ingestuurd. Ja. En die schrijft bedrijfsleven investeer in de afgestudeerde hbo'ers. Ja. Ja, zij doet eigenlijk een oproep met name dan in dit geval voor haar zoon. Ja. Ze zegt: "Nou, nou hij, hij is uh, straks uh, afgestudeerd en dan is hij toch een hele goeie om ergens te gaan werken. Alleen dat, dat ene jaar waarin hij zijn master wil doen, daar krijgt hij geen uh, beurs meer voor. Dat moet hij zelf financieren. Zou dat nou niet een goed idee zijn als het bedrijfsleven? Ja, zou Ja, dat was me uit het hart gegrepen die uh, ingezonde brief. Ja, We hebben overigens Ja, absoluut. Kijk, ik zie dat het bedrijfsleven vaak uh, afwachtend is en dan zegt: Nou, zijn de mensen er niet? Uh, bijvoorbeeld het in de bouw. Ze hebben het nu ook heel moeilijk, maar over een tijdje trekt het weer aan. We hebben nu geen stageplekken voor studenten in de bouw. Laat bedrijven daar dan aan bijdragen. En ik zie ook goede voorbeelden van bedrijven die op scholen echt ook faciliteren, die komen kijken, die aangeven waar zij behoefte aan hebben. We hebben in het techniekpact afgesproken dat ook bedrijven middelen vrijmaken voor die masterfase, duizend beurzen. Dus die die samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven... met name op mbo-niveau, want dan je, daar leid je ja. echt op voor vakmanschap... kan dat nog veel en veel beter. Zou, ja, u, ja, dus dan, helemaal eens, zou u het bedrijfsleven daartoe willen oproepen om daar ja, meer absoluut. in te investeren? Absoluut, ik doe ook niet anders. Ik gebruik elke gelegenheid, dus deze ook graag. Ja. We hebben ook een nieuwe organisatie, Stichting Bedrijfsleven... en beroep die, uh, die onderwijs- en uh, arbeidsmarktafstemming moet uh, verbeteren. Ik praat er ook regelmatig uh, over, zowel met de scholen als met het bedrijfsleven. En het is echt in beide uh, belang voor Wat scholen om goed op te leiden. En dan krijg je ook de kennis van vandaag en morgen. Want je moet bijvoorbeeld, als het gaat om nou ja, um, uh, elk beroep eigenlijk... moet je de apparaten en de apparatuur uh, van vandaag en morgen leren voor je studenten. Om straks ook goede professionals uh, te hebben. Ja. En die hebben we heel hard nodig. Wat dat betreft is natuurlijk stageplaatsen ook een groot probleem ja, een op dit moment. Ja, groot probleem, ja. Kunt u wat aan doen? Ja, daar kan ik uh, iets aan doen. Ik kan er uh, uh, stimuleren dat er gesprekken gevoerd worden. Uh, collega Ascher en ik hebben Mirjam Sterke aangesteld als ambassadeur jeugdwerkloosheid. En wat zij doet is eigenlijk heel praktisch gewoon ook overal langs gaan en mensen met elkaar in contact brengen. En dan blijkt ook dat bijvoorbeeld een bedrijf wil best iets maar die weet niet waar die terecht moet. Bij de gemeente of bij het UWV of bij een school. Nou, zij helpt ze uh, om die matching tot stand uh, te brengen. En wij hebben, ik heb zelf weer een oud programma School X van stal gehaald programma dat zich eerder heeft uitbetaald in uh, tijden van jeugdwerkloosheid om bijvoorbeeld afgestudeerden die uh, geen uh, baan kunnen vinden... toch nog uh, een half jaar of een jaar een extra opleiding te geven... maar dan wel met afspraken met bedrijven in de regio... dat ze na dat half jaar of jaar dan ook direct aan de slag gaan. Een, een soort uh, van baangarantie kunnen. is dat eigenlijk? Ja, dat is een groot woord, maar in ieder geval wordt hun kans op werk... daardoor wel heel veel groter. Door een korte praktische omscholing gericht direct op... Uh, op werk. Ja. Nou, straks uh, beginnen alle scholen weer. Uh, de universiteiten gaan uh, ietsje later opstarten. Maar we zeiden het al, vanaf uh, maandag gaat in elk geval in Zuid-Nederland... de ja. school gewoon weer open. Ook voor het kabinet zit uh, de vakantie er bijna weer op. Hè? Vrijdag is ja. er weer uh, ministerraad, ja. Prinsjesdag... Voorbereiding. Ja. Maar laten we dat niet vergeten, er komen ook twee verkiezingen aan. Gemeenteraadsverkiezingen ja, en Europese ja. verkiezingen. Dat wordt waarschijnlijk voor u en voor uw collega's weer een tijd van opnieuw profileren. Partij van de Arbeid en VVD zullen duidelijk moeten maken dat ze echt allebei een, een andere visie hebben. Hoe moeilijk wordt dat? Nou, ik denk dat het niet zo moeilijk wordt. Want je zit in een kabinet uh, met een uh, gedeelde visie. En uh, je kan je heel goed uh, gezamenlijk uitdragen. Ik vind dat de samenwerking in het kabinet echt nog steeds uh, uh, buitengewoon uh, goed uh, verloopt. Het zijn lastige tijden, dus je moet ook lastige besluiten nemen. Maar ik denk dat het ons wel allebei de gelegenheid geeft om aan te geven waarom we dat uh, uh, doen. En maar hoe we daar vaak dan vaak in ook tegenspraak in met elkaar zijn als u zich wil profileren als Partij van de Arbeid. En uw veel ja, collegas goed, doen dat ook. Ja, maar als minister zou je ook altijd uit moeten leggen. Zou je wel het kabinetsbeleid blijven verdedigen? Dus dat, uh, ja, dat vraagt een zeker evenwicht. Maar je hoeft ook niet te verbloemen van welke partij je bent. Als je maar aan kan geven waarom je ook. En dat is in Nederland natuurlijk zo. Met een coalitieland. je niet in alles je zin uh, ja. krijgt. Dus je de sfeer in geven de... en nemen. U zegt in het kabinet gaat het wel goed. De kiezers denken daar toch even iets anders over. We hebben er even de laatste ja. peiling bij gehaald. Eind juli. Uh, de VVD staat op 31. Dat betekent. Minder. De Partij van de Arbeid staat op 23, dat betekent 15 minder. Uh, Partij van de Arbeid zou van de kiezers een 5,2 krijgen. Als dat je gemiddelde op school is, dan ga je niet ja, over. Nee, he? dan ga je niet over. Dus daar moeten we aan werken. Daar moet echt iets aan gebeuren om dat uh, naar een voldoende uh, te halen. En liefst ook meer dan een 6. Maar ik heb me daar ook nooit illusies over gemaakt. In deze moeilijke tijden moeten er maatregelen genomen worden... Die, uh, die pijn doen, die iedereen uh, zal uh, voelen. Ik denk dat het echt een kwestie van de lange adem is... om ook weer te laten zien wat dat oplevert. En uh, nou, daar hebben we ook uh, tijd uh, voor nodig. Maar ik u hoopt dat u die tijd krijgt. Ik hoop absoluut dat we die tijd krijgen. Ik denk ook dat het voor Nederland heel erg belangrijk is dat we nu op een aantal punten echt uh, doorpakken. En dat we ook zullen moeten leren dat politiek op een andere manier vorm krijgt. Ik denk dat hè, wat politicologen altijd zo mooi uh, uh, noemen, dat kiezers volatiel zijn, dat ze veel veranderen, dat ze geen stabiele meerderheden meer uh, zijn. Dat we dat nog wel een tijdje zullen meemaken. In de nieuwe politiek. Dus we moeten. Ja, we moeten er echt. Ja. Dat gaat met vallen en opstaan, maar ik werk er graag aan mee. Wij uh, hebben hier uh, het afgelopen uur uh, gezeten in de Oude Poort. Toen wij hier naar binnen liepen, toen zagen we overal mooie spreuken staan... van uh, uh, hoogleraren die hier uh, ooit gewerkt hebben. Ik zag een hele mooie spreuk van Paul Scholten... hoogleraar recht hier aan de Universiteit van Amsterdam. En hij zei, wie hetzelfde anders zegt, zegt iets anders. Heeft <laughs> u dat gedaan dit uur, denkt u? Ja, ja, dat is wel een mooie spreuk, ja. Ja, ja. ja dat doe je altijd, ja, dat klopt, ja. Stel nou dat u hier een spreuk zou mogen achterlaten. Over honderd jaar lopen studenten hier door diezelfde gang... en dan zien ze een spreuk staan van uh, Mariette Bussemaker. Wat staat daar dan? Ja, ik geloof dat ik iets zou zeggen als... Um, kennis is de belangrijkste bron van uh, menselijk bestaan. Maak er goed gebruik van. En zeker voor degenen die hier rondlopen. Het is heel bijzonder als je hier uh, mag studeren. Dat wij dat voor zoveel... Uh mensen Nederland mogelijk maken. En dat geldt ook voor iedereen op andere uh, onderwijsinstellingen... mbo, hbo uh, niveau. Gebruik je talent en haal eruit wat erin zit. En denkt u dat dat met uw beleid voldoende te doen is? Nou, ik denk dat we daar in ieder geval een paar stappen in de goede richting uh, zetten... om uh, de talenten die uh, Nederlandse jongeren hebben... om die zo goed mogelijk uh, te kunnen gebruiken. Maar ze ook goed na te laten denken voor wat voor een opleiding uh, ze kiezen. En uh, uh, wat ze daarmee verder in hun leven... Even Nog één keer die spreuk. U zei hem zo mooi. Kennis is de belangrijkste bron van menselijke kracht of menselijk bestaan. Maak er goed gebruik van. Die nemen we mee voor het weekend. Ik wil u bedanken voor uw komst. Graag gedaan. Hier naartoe. Daarmee eindigt deze uitzending van Tros Kamerbreed. De redactie was in handen van Roelien Axe en Nanda Kursjens. De techniek deden René Visser en Fanny Vermeer na het NOS-journaal, het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Daarna is de Tros hier weer terug met In Bedrijf. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan. Samen thuis, samen Tros. Opstarten, groeien, succesvol worden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 Met Daniel Ropers van Bol.com. De meeste bedrijven die zeggen dat ze echt vanuit de klant denken... die kunnen dat eigenlijk helemaal niet waarmaken. Philip de Ridder van Heineken. De groep drinkers daalt in aantal. Dus je moet op zoek naar nieuwe consumenten en dat doen wij ook. En zometeen Peter Paul de Vries van Value8 over investeren... in een tijd waarin de banken het laten afweten. We proberen ze zoveel tijd te geven dat ze genoeg vet op de botten hebben... en dat ze overleven. Tros in bedrijf. Zometeen om kwart over één op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.